Dit is Heewout de Jong met het NOS-journaal. Vliegtuigenland. Het was riskant omdat de verkeerstoren nog niet functioneert. Het ging om een klein toestel van de kustwacht van Curaçao. Dat is gebruikt om te kijken of een landing mogelijk was. De komende dag kunnen op Sint Maarten alleen nog vliegtuigen terecht... die zonder hulp van de verkeerstoren kunnen landen. Morgenochtend wordt het eerste toestel met militairen en hulpgoederen... vanuit Nederland verwacht. En morgenavond wordt het vliegveld dan weer gesloten... vanwege de komst van Orkaan José. Mexico heeft de ambassadeur van Noord-Korea tot persona non grata verklaard. Hij heeft drie dagen om het land te verlaten. De Mexicaanse regering wil zo naar eigen zeggen een duidelijk signaal afgeven... dat het de recente Noord-Koreaanse rakettesten afkeurt. Internationale waarnemers noemen het een ongebruikelijk ferme stap van de Mexicanen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un liet de afgelopen maanden... een reeks nucleaire proeven en rakettesten uitvoeren... Bij de laatste kernproef sprak het regime over een waterstofbom. De Mexicaanse regering noemt het testen van Noord-Korea... een ernstige bedreiging voor de internationale vrede. De hackers hebben bij een kredietregistratiekantoor... de gegevens van 143 miljoen Amerikanen gestolen. Zo is via een lek in de website van het bedrijf Equifax... bij de database met persoonsgegevens te komen. De hackers bemachtigden onder meer namen, adressen en persoonsnummers... Equifax beheert de gegevens van 600 miljoen creditcardhouders, maar zegt dat de hack zich heeft beperkt tot Amerikaanse gegevens. Het gebeurde al een paar maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. Volgens persbureau Bloomberg hebben drie directieleden van Equifax hun aandelen verkocht vlak nadat de hek werd ontdekt. Het weer, regen en minimaal rond 14 graden. Overdag is het nat en grijs met veel regen en hooguit 16 graden. Zaterdag veel buien met kans op onweer. Maar ook wat zon en een graad of 17. Dit was het en... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Voor u hebben het al vastgezwaard, steeds maar lief, dat kan geen kwaad.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 I'll mm be -hmm.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 I don't want attention